Van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Rusland hervatten onderlinge gesprekken over defensie. Dat is bekendgemaakt na gesprekken in Abu Dhabi... ...waar onderhandeld wordt over de oorlog in Oekraïne. De VS en Rusland hebben vijf jaar niet meer op militair vlak met elkaar gesproken. Een kernwapenverdrag tussen de landen loopt vandaag af. Mogelijk willen de Amerikanen en Russen het toch verlengen. Het verdrag geldt als een belangrijke rem op de verspreiding van kernwapens. Vorig jaar zei president Poetin zich nog een jaar aan het verdrag te willen houden, mits de VS dat ook zou doen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog eens negen sterfgevallen die mogelijk te maken hebben met nepmedicijnen die verkocht werden via de website Funcaps. Twee verdachten staan daarvoor terecht. Voorlopig blijven ze vast, vertelt verslaggever Mark Robin Visser. Het gaat om de verkoop van schadelijke middelen en die verdachten die wisten ook dat ze schadelijke middelen verkochten. En daarnaast bleek vandaag dat een van de verdachten een visum heeft voor Dubai en dat hij daar ook vastgoed bezit. Nou dat zijn allemaal overwegingen van de rechtbank hier in Zwolle om dus vandaag die hechtenis te verlengen. Volgens het OM zijn er nu in totaal 58 sterfgevallen in beeld. In het noordwesten van Marokko zijn meer dan 143.000 mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Het regent al dagen in het gebied en volgens correspondent Samira Jadir zijn die problemen voorlopig nog niet voorbij. De verwachting is dat het de komende twee dagen nog flink zal gaan regenen. En er wordt voorspeld dat er in sommige gebieden meer dan 150 mm regen zal vallen. En dat maakt de situatie dus alleen maar erger. Vooral de stad Ksar el-Kabir is zwaar getroffen. Het leger... Is is ingezet bij de evacuaties. Het weer vanavond bewolkt met landinwaarts kans op motregen. Ook is er weer kans op ijzel. Morgenochtend kan het in het noorden glad zijn. In de middag is er motregen bij 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Een alternatieve FM zonder Alaska is helemaal geen alternatieve FM. Daarom weer eens even een track van een van de nummers die te vinden is op het album Plea for Peace. Want daar hebben we het over. Is dit uh, nummer nou uh, de Comedy of Distance? Welkom bij deze alternatieve FM van donderdag 5 februari. is voorlopig even op deze donderdag uh, de laatste. Want we verschuiven. Onze aandacht even naar de maandag. Want volgende week is er de drop aan woord. En dan zijn we van huis. Dus dat betekent dat, uh, dat er dan iets anders uh, gaat lopen. En ik uh, beloof, we zijn zo rond uh, 5 maart, geloof ik uit mijn hoofd... zijn we weer terug op die donderdagavond. En dan uh, gaat het uh, gewoon weer vanaf uh, ouderwets weer die donderdagavond uh, worden. Maar de komende uh, weken, vanaf uh, maandag 9 februari al... Zijn wij tussen 6 en 9 uh, te beluisteren. Dus dat uh, kan je dan ook al uh, weten. Goed, wat heb ik dan nog even over dit uh, nog te vertellen. Over Alaska, de opener van deze 5 februari. Er zit ook nog een hele ingenieuze clip bij. Dan moet je denken, is Frank Bond dan veranderd in de slangenmens? Nee, dat heeft hij anders opgelost. Want er zit nog iemand achter. En dan lijkt het alsof hij... ...een hele acrobatische tour aan het uithalen is... ...maar niks is minderwaard. Er staat nog gewoon ergens iemand achter... ...die dat allemaal een beetje zo uh, aan het doen is. Het is een beetje trucage. Moet je maar even gaan zoeken op YouTube... ...en dan uh, vind je hem waarschijnlijk nog uh, terug. Comedy of Distance van Alaska. 2015 was het jaar van Niche. Wie is Niche? Daarachter zit uh, Sietske Heun. Ik heb er... ...ja, het album heb ik in 2015... Maar daarna hebben we nooit eigenlijk meer wat van er gehoord. En ineens schoot mij dat te binnen. Ik denk, dat heb ik toch ergens liggen. En inderdaad, uit 2015, samen met een orthodox, nervous breakdown. In the morning, gotta run to the bus, so I won't be late. All day long, I gotta run, things to be done. Cause I know that these things can wait.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 ...nationaal schijnende Bruce Paul nogal erg in trek te zijn... ...heeft ook met de, de soort muziek die ze maken. Flinke doses elektronica en het uh, lijkt erg op uh, de jaren 80. En bovendien is dat uh, zeer gebruikelijke muziek... ...om ook een beetje te ondersteunen als er bijvoorbeeld... ...fashionpresentaties zijn in die wereld dan wordt die muziek nog wel eens uh, veelvuldig opgezet. Dus dat weet, uh, weten we dan ook weer. Uh, Nervous Breakdown van Niche. En achter Niche schuilt Sietske Heun. En sinds het uitbrengen van dat, uh, dat album, wat in 2015 is, The New Me heette dat album, hebben we eigenlijk niks meer van gehoord. En bovendien, dat hele album of wat dan ook, je kunt het bijna nergens meer vinden. Eigenlijk helemaal nergens meer. Het is maar goed dat ik die geluidsbestanden nog heb en uh, dat ik er zo af en toe nog wat uh, mee kan doen. Ja, het komt trouwens ook uit de buurt van Rotterdam. Daar komt het overigens uh, vandaan. Um, nou, ik heb een beetje, um, beetje losgegaan. De aanleiding was de heer Pablo van de Poel. Um, en wat had hij gedaan? Hij had een, een of ander bericht gedeeld van AD. En dat ging over de tribute en covercultuur in dit land. En dat daarmee gewoon de originaliteit. En dus de popmuzieksector in Nederland in zwaar weer gaat verzeilen. Omdat het publiek... Eigenlijk alleen maar voorgebakken brood en uh, eigenlijk doorgesneden brood en weet ik helemaal wat. Uh, die willen het dus gewoon hapklare brokken en we willen gewoon lekker naar god mag weten voor een podium naartoe... om een beetje vermaken te hebben met tributes van Pink Floyd of weet ik veel wat er allemaal zijn. Maar goed, uh, dan heb je natuurlijk ook tributes en tributes. In dat opzicht maar, Pablo maakte zich daar nogal erg boos en druk over. Nou ja, boos is dan niet uh, helemaal het goede woord meer druk... En hij was nogal erg verbolgen over het feit dat, daar nou juist, dat we een beetje die kant op gaan. Nou ben ik afgelopen dinsdag, want het is de aanloop... ...ben ik dus bij iemand die zeer originele nummers maakt... ...en ook nog gewoon een songwriter is... ...en dat is die gewoon van top tot in de haarvaten eigenlijk. Van teen tot aan de top in de haarvaten. Dat is een beetje Nana en Roos in de notendop... Daar ben ik helemaal weg van. En ook de manier waarop zij dat brengt. Dat is authentiek en origineel. Maar ook gewoon nummers die tot je in de vezels raken. En daarom maak ik dit statement. Want uh, er is één nummer wat er buien uit uh, sprong afgelopen dinsdag. Dat is nergens meer te vinden. Nana heeft het uh, van streamingsdiensten afgehaald. Maar ze heeft het wel gespeeld afgelopen dinsdag. En daarom heb ik hem. Want ik heb nog de audiobestand. Is dit het nummer? November. Wat ze nu...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 Don't know De oprit schijnt. Na een lange tijd. Na een lange tijd. Licht. Dat over de oprit schijnt. Na een lange tijd. Voel je weer dichterbij. Ja, dit kreeg ik toegestopt van Rose Speerman. Wie is dat? Dat is iemand van het Mars label. En dan kan ik ook meteen recht trekken wat ik helemaal aan het begin van dit programma verzuimd heb te doen. Want dat is namelijk wat gaan we doen in dit programma. Nou, we gaan straks in het volgende uur praten met uh, bijvoorbeeld uh, Daphne Holzland van Kafka. Die op Mars het uh, hun werk uitbrengen. Net zoals deze Anne van Drie, want uh, zo heet ze in het echt maar. Uh, en is tegenwoordig... De naam waar zij dit op uitbrengt met de oprit. En ik zei dus, uh, om weer terug te gaan naar straks in het volgende uur... een uh, gesprek met uh, Daphne Hotland van Kafka. Want die komen met een nieuwe single en die komt morgen uit. Dus die ga je straks ook horen. En in het laatste uur, dat is er zelfs weer een live interview. Ja, ik heb het nog helemaal voor elkaar gekregen met Wessel Sambros. Maar we kennen hem beter onder Sylvester Sambros... En het is een beetje een multigedisciplineerde jongen. Want hij kan naast muziek maken ook nog gewoon heel goed videoclips schieten. Want ook van hem krijgen we een nieuwe single toegestopt. En daar hebben we meteen ook een gesprek aan vastgekoppeld. Dus dat is in het laatste uur. Maar goed, we gaan weer verder. Want we zitten een beetje in het Nederlandstalige gedeelte. En dit Ik was nog even een tijdje terug al uitgebracht. Juist, met zijn single. We houden hem nog even vast.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 I'm gonna start another wicket at Zeg ik het ook niet een beetje hard op hoor. In de, de geleden binnen 3 voor 12 Noord-Holland. Waar ik de hoofdredacteur van ben. Maar dan heb ik dit opgevoegd In de planning op. Uh, dat zij gaat spelen. Want dat heeft ze gedaan. Op woensdag 28 januari is dat geweest. dus uh, ruim een week geleden. En uh, toen speelde deze Isha. Beter bekend onder de naam Isia Schenaert. Dat is haar echte naam. En heeft zij een aantal nummers laten horen. Waaronder ook deze. En dat is vooruitlopend op een album. Wat uh, nog later dit jaar gaat verschijnen. Ook al uh, origineel materiaal mensen. Dus het is gewoon, uh, gewoon een kwestie van opvoeding. Je moet gewoon uh, proberen daar naartoe te gaan. Wij hebben een klein beetje verzaagd. Van 3 voor 12, uh, 12 Noord-Holland dan. Maar dat heb ik zelf even eigenhandig even rechtgezet. Want ik denk, ja, als dat, dat toch een uh, release is van woensdag 28 januari... en er waren nauwelijks releases volgende week... en morgen zitten er heel veel in... toen dacht ik, nou weet je wat, ik uh, pak die van Isia ja, er ook maar eens even bij. Leave it as it was, is de single. En daar zit ook nog een speciaal verhaal aan... want uh, de single is er een met een persoonlijke inhoud... Ik heb er een tijdje op gezeten, ermee leven, leven, uh, leven delen van mezelf, eromheen herschrijven... en langzaamaan begrijpen wat ik eigenlijk wilde zeggen. Het is een song over verandering, vasthouden en loslaten van binnen en van buiten. Het kostte tijd om het nieuwe geluid te vinden, maar ik ben zo trots op... waar het mij naartoe heeft geleid, zegt Isha over deze single... Uh, die daar dus ook haar ziel en zaligheid heeft ingestopt. Uh, en ik moet je zeggen, het is ook een lekkere, vlotte, frisse single... Daar moeten de NPO's van deze wereld dan toch maar eens eventjes naar kijken... denk ik eerlijk gezegd. Uh, Just, die hoorde je ervoor met uh, het uh, nummer Hang nog even vast. En een heel stiekem mooie engel daar ook nog op meeblazen. En dat heeft hij ook al toegegeven. Maar het is nog heel bescheiden. Je hoort hem wel hoor eerlijk gezegd. En dan een single die we bijna over het hoofd hebben gezien. Maar goed, zei dank heeft hij zelf... Even het initiatief genomen. Dat is Oliver Aaron en dit was voor de het vorige werk uitgebracht. Het nummer heet Cheesy. Let's go. Watching all these series. I could. It seems like those love stories are never written for me. 999. Make it Should I should give a damn and stop believing Maybe I should the doubt of some sort.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 Never meant to doubt us, I'm sorry En dat was hem helemaal. Uh, de pareltjes in onder meer dit programma. Maar ik uh, moet je eerlijkheidshalve zeggen dat ik dit toch de eer vind van een andere radio collega van mij. dat is Maarten Verduin met zijn uh, team van Podium 107. Het uh, programma wat... ...op zaterdagmiddag tussen 4 en 6 te beluisteren is bij RPL Woerden. Trouwens, ik uh, zit af en toe ook nog wel eens te luisteren ik, naar een ander radioprogramma... ...bij de vrienden van Radio Kapelle tussen 12 en 2. Daar zit uh, ook een radiokornuit van mij, dat is Willem de Waard... ...die ook uh, dit soort dingen uh, wel laat horen. Tenminste niet dit, maar wel uh, wat steviger en het uh, alternatieve... En het ravelige, dat uh, laat hij dan af en toe ook horen met uh, af en toe een gesprek. Dus dat is ook wel hier de moeite waard om daar eens eventjes... op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 te gaan luisteren, Fika. Tijdje terug. Uh, dat is alweer twee weken terug, volgens mij. Misschien wel zelfs drie weken terug... Uh, dat wij uh, de eer hadden om uh, de nieuwe single van P.A.M. Bond uh, te mogen laten horen. Daar komt hij nog een keer. Coyote, King of the Island.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 All we got is time, time, time. Barely enough life to spend it on. I'd rather die with my boots too long, Zoals ik ook naar het andere radioprogramma zit te luisteren op de maandagavond tussen 7 en 8 van collega Roy de Smet. Dit is de nieuwe single van Femi. Femi Niemeyer heet zij en ze heeft meegedaan in de Amsterdam Popprijs van een tijdje terug. En ik heb haar gezien tijdens Sexton Sunday Sounds en daar zat ze samen in met die... Pablo van der Poel, inderdaad die... Uh, die een hele discussie veroorzaakt heeft in uh, Muziekland. Uh, Hals heette het uh, nummer, dat komt morgen uit. En uh, haar eerdere single heette Coyote. Mooi bruggetje, want dat is uh, de, single, de nieuwe single van... P.A.M. Bond, Coyote, King of the Island. Um, en dan uh, kan ik ook al vertellen... dat Mountaineer ook bezig is met een album uit te brengen. Dat gaat in april gebeuren, Country Dragon... En daar gaat hij ook een aantal singles van uitbrengen. En een van de nummers die op dat album staat... heet ook Coyote. Het lijkt wel of Waiting for the Rain... van Tom Bruins... Uh, van afgelopen week... dat ook al heeft uh, veroorzaakt. Claire Lintelow heeft een uh, nummer met Waiting for the Rain. En Isabel van Gelder heeft een nummer... dat heet Waiting for the Rain. Maar zo dus zie je dat het ook met Coyote ook zo geldt. Laten we eerst die single van uh, onze vriend... Uh, Mountaineer erbij pakken. Want die komt morgen uit. En dat nummer dat heet Fall Out of Bed. Picking up buildings in the sky Vorige week hebben bij ons gespeeld. Deze Tom Bruins samen met Philip Kars. De pianist van dienst op die dag. En dat nummer dat heet Al Bundle. Een beetje onze eigen uitvoering in Alternative FM. Ja, het was uh, toch wel heel erg uh, leuk dat we dat nog hadden. Tot aan het eind van dit uh, eerste uur gaan we deze horen van Demira. Met The Danger of Freedom. De opmaten naar uur nummer 2. Pretty while watching the TV showing a second Chernobyl eh? Accident white berries of the ocean And airborne fishin' atoms are don't like bats. Mamas, papas, look how oh, the sky frowns I feel myself spittin' it hard I never wanted sustenance Embraced you with my starving arms Boy and friend, that can be bought But what looks too beautiful